12 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Medische dossiers van Nederlandse patiënten gaan naar een Belgische gevangenis om ze klaar te maken voor digitalisering. Dat meldt het programma Meldpunt van Omroep Max. Ziekenhuizen nemen gespecialiseerde bedrijven in de arm om hun papieren patiëntendossiers te digitaliseren. Die huren onderaannemers in om het scannen van de papieren voor te bereiden. Dat gebeurt in sociale werkplaatsen en in een Belgische gevangenis. Volgens Meldpunt worden daarbij privacyregels aan de laars gelapt. Het kabinet trekt ruim 45 miljoen euro uit voor extra noodhulp aan vluchtelingen in Syrië. Het geld is vooral bedoeld voor de miljoenen Syriërs die naar buurlanden zijn gevlucht en daar in kampen zitten. De omstandigheden zijn er slecht, zegt minister Ploemen. Vorige week werden ook al 4 miljoen euro beschikbaar gesteld via het Rode Kruis. In totaal heeft Nederland in vier jaar tijd ruim 290 miljoen euro aan hulp gegeven.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 Het is verstandig om het loonstrookje goed te checken, dat zegt vakbond CNV Vakmensen. In 3 tot 4 procent klopt er echt iets niet, zegt de bond, en 5 procent is een twijfelgeval. CNV controleert voor het tweede jaar op rij loonstrookjes. Het komt vooral voor dat mensen in de verkeerde functie of schaal zijn ingedeeld. En ook gaat er vaak iets mis met toeslagen, voor bijvoorbeeld onregelmatig werken. Het weer. Vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog en het wordt 9 tot 13 graden. Vannacht bewolking en misschien wat regen. Morgen overdag bewolking afgewisseld met wat zon. En dan wordt het een graad of 10. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A2 Den bosch utrecht Bij knap het Everdingen rijdt het langzaam vanwege een spoedreparatie. Op de A16 Breda-Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Van Brienenoordbrug. Daar staat 3 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 van harte middag luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van ZFM Lunch. Vandaag op deze zonnige maandag en natuurlijk met mijn vaste sidekick Dolly... Dolly Pierik, Ten Pierik moet ik zeggen. Geef ik je nog een valse naam ook Dolly. Nou, we gaan jou straks ook in beeld brengen. Wordt live gefilmd vanmiddag, we komen op tv. Zandvoortlunch natuurlijk het... Uh, het meest heerlijke programma om uh, tussen de middag... Ja, lekker te lunchen en naar muziek te luisteren. Uh, humor te beleven uh, na de klok van één uur. Want dan komt er altijd een stukje cabaret voorbij. Vaste items. Uh, het liedje van de sidekick niet te vergeten. Uh, de bioscoopagenda op bepaalde dagen. Nou, u gaat het allemaal beleven. Andere presentoren. Ruud Jansen natuurlijk. En zijn vaste sidekick Angela. Maar we hebben nog veel meer sidekicks. Daar ga ik u later over vertellen. We beginnen altijd met muziek en ik zeg altijd: maak don't worry, be happy. Song he wrote. Don't wanna sing a note for note, don't you worry. You gotta be happy. In every life, oh, we have some trouble. But when you worry, you make a double, so don't you worry. Mm -hmm. You gotta be happy. So do the do the do the do the. Gotta be happy The landlord let's say Your rent is late He may have To litigate Days filled up with love Oh, don't worry Be happy Ik groep heette uh, Nightshift en dit was Don't Worry, Be Happy. I gotta be happy. Maar ze begint weer. <laughs> ze krijgt een geven. Ja, dat dus is dus even voor de film, hoor. Uh, dat is even voor de film. Wat leuk dat we vanmiddag weer hier in het zonnetje zitten. In de Lekker, hè? Dat is geweldig, hè? Goh, dat hebben we een ja, poosje ik... moeten missen. Ja, Heerlijk. Ja, maar in ieder geval, uh, we gaan ervan genieten vanmiddag. En jij hebt een heel leuke liedjes als uh, uh, sidekick-keuze, zeg maar. Ja. Uh, uh, daar gaan we nog niks over verklappen. Dat doen we straks. Nou, ik wil het zo ver verklappen dat het liedje wat ik als tweede heb gekozen... dat dat eigenlijk een soort eerbetoon aan mijn broer is. Aan je dat broer? draag ik op aan mijn broer, ja. Want? Uh, dat is een liedje van André van Duin. Ja? En uh, hij heeft. Uh, mede door hem is, is mijn uh, bruiloft destijds een on, onbeschrijfelijke en onvergetelijke dag geworden. Ja. Omdat hij dat liedje uh, helemaal heeft uitgebeeld. Met een hele sketch erbij, waardoor we allemaal op de grond hebben gelegen van het lachen. Okay. En ik moest daar plotseling weer aan denken, waarom ja. weet ik niet, maar. Fantastisch leuk. Ja. Ja, uh, ja luisteraars wat u niet ziet, maar wat wij wel zien... en wat wij ook beleven. Ik ben aan het filmen, terwijl ik praat nu voor de radio... dus ik moet even mijn camera nu neerleggen... Uh, al voor ik het volgende plaatje op kan starten. Dan moeten we allemaal vlekkeloos verlopen. Dolly, dankjewel. je wel. Geen dank. Uh, uh, we gaan genieten van een, uh, uh, een nummer van Niels Sedaka. Breaking up is hard to do. do, -do, -do down do -be -do down down. Come on,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 Heerlijke muziek van de, de Jackson 5, waar natuurlijk Michael Jackson deel van uitmaakte. Spannend nieuws straks, Dolly, in het regionale gebeuren. Ja, je zit erin. Ja. Nee, ik hoor jou ook niet. Heel raar. Dus zit, zit het plugje er wel goed in? Van je microfoon. Dus even kijken hoor. Ja, probeer hem nog eens. Nee. Oh, wacht even. Nee, mijn schuld. Mijn schuld. Oh, nee. heb je de verkeerde schuif open? Ja. Oh, je had je zou... nog op vier staan. Ja, zeker. je zet net bij schuifje Ja, dat hier. komt uh, met ja. al dat filmen. hè. Je hebt een ja. cameraman en, en schuiftechniker is niet... en van alles tegelijk. is allemaal niet te filmen. De koffie moet hij zetten en achter mijn kont aanbrengen. Het is verschrikkelijk. <laughs> ja, nee, maar er zijn wat dingen aan de gang in Zandvoort. En dan ja. kan ik wel wachten tot het regionale nieuws. Maar het kan denk ik helemaal geen kwaad om er tussendoor ook even te roepen. Er zijn namelijk malafide klus, klusjesmannen in uh, Zandvoort die uh, aan de deur komen oh, die en proberen, uh, proberen je, je over te halen. Ja, die, om, uh... die, ja, die, die, die bieden ja. hun diensten aan en ja. uh, aan mensen en uh, het is gebleken dat dat de Kostprijs, die ze, die ze dan als offerte geven, dat die vele malen hoger uitkomt, dan, dan datgene wat afgesproken is en, Althans, dat proberen ze natuurlijk. Dat proberen ze. En, ja, bij, bij sommige mensen zal dat ook gewoon wel lukken. Maar wij willen u dus waarschuwen, of de politie wil u waarschuwen, om, als u deze aanbieders aan de deur krijgt, gaat u niet op die aanbieding in en bel 090088. 4. En datzelfde vragen ze overigens ook. Als u nou merkt in uw buurt dat er van die uh, buitenlands gekentekende werkbusjes uh, rondrijden. Die, die mis, uh, meer interesse in, in de woning in uw buurt hebben dan normaal zou zijn voor zo'n busje. Belt u dan ook even op 09008844. Want het is natuurlijk pure oplichting wat gedaan wordt door deze mannen. Ja, en zijn ze ook een beetje herkenbaar? Zijn het, noemen het, uh, uh, ja, het maar even eerbiedig... Allochtonen of zijn Ja, het, auto het zijn, het zijn uh, Engels sprekende klusjes, mannen. Dus ik neem aan dat ze niet Nederlands zijn. Ja. ja. Ik denk dat ze buiten de grenzen van Nederlands komen. Ja. Maar jij, ja. en weet je ook wat voor diensten ze zo al aanbieden? Nou ja, stoepje omhogen, uh, tuintje verfraaien, uh, schoonmaken. Uh, ja, kleine klusjes uh, in en om het huis. Hè. Dus ze willen dan binnenkomen met dingen die zij op het eerste gezicht uh, zien, weet je wel? Het ophogen van straatjes, uh, dakwerkzaamheden, allemaal dat soort dingen. En dan vinden ze van alles wat helemaal niet nodig is, maar waar je dan de hoofdprijs voor Waarschijn, betaalt. Ja, precies, precies. En, en dat mag niet, dat kan niet. En, uh, dus de politie vraagt, uh, uh, mocht u zulke mensen aan de deur krijgen of uh, ziet u zulke soort mensen in de buurt regelmatig rondrijden die een uh, meer nou, dan normale belangstelling tonen voor de huizen, belt u dan met 090088. 4, 4. Ik... Ja, weet, weet, weet ja. ik wat, wat ik nou het laffe vind? Dat ze dat voornamelijk ook bij oudere mensen proberen. Ja, het is afschuwelijk. Ja. Dus ja. Uh, luisteraars, wat ook belangrijk is om te melden, dolly denk ik. Ja. Uh, als u nou een buurvrouw heeft, of een buurman heeft... die wat ouder is en waarvan u verwacht... dat ze niet altijd naar uh, Radio Zandvoort luistert... Breng even die buurvrouw uh, op de hoogte. Ja, ja. Da, ja. ja dus heel goed van jou. Vertel het aan iedereen die het horen wil. Want ja. uh, het is voor, voor ieder van belang eigenlijk. Ja, en natuurlijk. Als je toevallig ja. nou niet naar de radio luistert... ja, ik kan me niet voorstellen... Want, uh, ja, dat wil je nou liever dan echt he, tussen twaalf en twee gezellig... naar zo'n Zandvoort Lunchprogramma luisteren. Zo is dat. Ja. Uh, dus luisteraars, wees op je hoede <laughs> als het gaat om die klusjes, mannen. De super swingende band de Miami Sound Machine. En dat is natuurlijk Gloria Estefan. Bet you say that. you say that. Gloria Estefan met haar super zwingende uh, Miami sound Machine. We gaan genieten van een mooie ballad. En dat doen we uh, van Cliff Richard met zijn shadows natuurlijk. Uh, they can take that away from me. Nee, dat is niet met zijn shadows, maar met een hele grote big band. Want ook Cliff Richard is gewend om swingmuziek voor u te zingen. Luister maar. Cliff. It's against the wall Like the drip, drip, drip of the raindrops. When the summer showers through So a voice within me keeps repeating You, you, you, night and day You are the one Only you beneath the moon or under the sun Whether near to me or far No matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom. The silence of my lonely room I think of you Night and day Day and night Under the height of me There's an oh such a hungry yearning Burning inside of me And this torment won't be through You let me spend my life Making love to you Day and night And walk me through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. <laughs> de schuif moest nog even open. Daar ben ik, Dolly Tempierik inderdaad, met het regionale nieuws van 25 januari 2016. Voorafgaand aan de kerstboomverbranding op woensdag 13 januari jongsleden... heeft de gemeente Zandvoort Loten uitgedeeld aan inwoners die één of meer kerstbomen inleverden. De uitslag is bekend. Er zijn dit jaar totaal 1318 bomen ingezameld. Bij het schuitengat 795 en 523 op de remise. En dat zijn er 220 meer dan vorig jaar. Per boom ontving men een kwartje en een, tenminste of een kwartje, dat is nog heel ouderwets, 25 cent moet ik nu gewoon zeggen. En een lotnummer voor de loterij waarmee kans gemaakt wordt op een cadeaubon. De uitslag van deze loterij is nu bekend en ik zal de nummers voorlezen. Um, om half twee doe ik dat nog een keer, dus mocht u nu de nummers niet zo snel kunnen vangen... het komt straks weer terug. Van de roze loodjes hebben gewonnen de nummers 24, 131, 252, 349, 372, 446... 765, 835, 878 en 919. En van de blauwe loodjes heeft gewonnen... 261, 298, 537, 572, 614, 727, 832, 895, 916, 967. De bonnen zijn op te halen bij de centrale balie...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 De politie stelde samen met een bewaker een onderzoek in het pand in. Hierbij werden de drie verdachten aangetroffen. De politie hield de verdachten aan. Zij werden voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Vandaag om één uur... dus dat is over een half uurtje... dus mocht u erbij willen zijn, moet u rennen. Vandaag om één uur vindt het protest plaats... tegen de beslissing van de provincie Noord-Holland... om duizenden herten af te schieten... Om kwart over één wordt het onderwerp door provinciale staten behandeld. Willem van der Sloot zal daar zeker aanwezig zijn. Sinds jaar en dag maakt hij zich sterk... voor het in leven laten van de herten in de Amsterdamse waterleiding Duinen. 22 januari jongstleden was, nog in verschillende, was hij nog in verschillende actualiteitenprogramma's te zien... samen met Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Naar hun mening zal het afschieten van de herten een tegengesteld effect krijgen... Door het afschieten zullen de herten veel meer jongen krijgen. Dus euh, ze strijden ervoor om de natuur zijn gang te laten gaan. Bij een verkeersongeval op de A22 ter hoogte van Wijk is vanochtend een gewonde gevallen. Meerdere voertuigen klapten op elkaar net voorbij afrit Beverwijk... richting de Velsertunnel. De A22 is hierdoor tijdelijk afgesloten geweest... Naast politie en ambulance rukte de brandweer uit omdat mogelijk brand was ontstaan. Ambulancepersoneel heeft het gewonde slachtoffer gestabiliseerd... en daarna naar het ziekenhuis vervoerd. Politiemensen assisteerden bij de afhandeling van het ongeval. De A22 werd in zuidelijke richting helemaal afgesloten vanaf de afrit Beverwijk. Dit leidde tot een lange file op de A22. Doorgaand verkeer werd geadviseerd om te rijden via de A9... En nadat de voertuigen geborgen waren, kon de weg weer worden vrijgegeven. Malafide klusjesmannen. De politie ontvangt wederom meldingen van mogelijk malafide, engelssprekende klusjesmannen... die hun diensten aanbieden in de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede. Dus het geldt ook voor jou, Charlotte. Uit het oh verleden Ja, ze zijn niet alleen in Zandvoort, zegt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 Ditzelfde geldt als u buitenlands gekentekende werkbusjes in uw wijk ziet rondrijden... die kennelijk veel interesse hebben in de woningen in uw buurt. En uh, zoals Charlotte net al heel terecht opmerkte en als goede tip meegaf... mocht u mensen in uw buurt hebben waarvan u vermoedt dat zij niet naar de radio luisteren... of uh, geen internet hebben, uh, belt u even aan en waarschuwt u deze mensen dan ook. Nou, tot zover het regionale nieuws van half één.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 De zuidwestenwind neemt toe naar hard tot stormachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 of 10 graden. En dit was dan ook weer het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 Als je op jacht gaat en konijnen schieten terug. Als je je snijdt, bij je scheren in je rug. Al wat meer. Had dan dansen? Op een mijn die je niet ziet, dan heb je reden, reden om te huilen van verdriet. Ja, rustig, rustig. Mens mag niet eens meer badderen. La la la la la la la la la la la la la la allemaal van de la reclame natuurlijk. Kobe Grant is dit met uh, The Green Green Grass of home.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 To touch So Met de uh, nieuwe kid in town. Uh, ja, je hebt ook wel vernomen, Dolly, natuurlijk, dat die ene. dat ene. Uh, Eagle-lid is overleden. Glenn Gray heet ik, geloof ik. Hè? Ja, het, het, het is toch niet normaal. Het is gewoon de laatste tijd dagelijks. dat toch wel een. Uh, bekende. Een bekendheid of een uh, beroemde. Ja, ja, artiest kunstenaar, wegvalt. Uh, schrijvers. He? Ja. ja, het is echt absurd. Het is meestal, trouwens, hè, in het begin van het jaar. Hè. Is dat zo? Ja, in december en in januari. Dan zijn er. Uh, ja, of het nou komt dat er dan ook een hoop media-aandacht... voor dat soort zaken is, weet ik niet. Want er nee. rond de kerst natuurlijk en, ja. uh, en de jaarwisseling. Ja. Maar, ja, maar David Bowie hadden we het natuurlijk helemaal niet verwacht. Nee. Want nee. die bracht nog een nieuw album uit. Die was nog jaren geweest. Ja. En, en, ja. en twee dagen later hoor je het bericht hij is overleden. En dan blijkt ja. hij al anderhalf jaar geworsteld te hebben met die... Uh, ja, dat was ook met die acteur van Harry Potter, weet je wel? Ik weet ja. even zo gauw zijn naam niet. Nee. Maar uh, dat, dat had je toch ook amper aan zien komen. Ja. Ja. Hey, ken, jij, uh, ken jij een brillenboer die ook zingt? Een brillenboer die zingt? Hans? Hans nee. Anders? Oh. Pearl. Oh, Pearl. <laughs> is een <a> singer. <laughs> Pearl is een <a> singer. Pearl is singer. She stands up when she plays the piano. No. Nice. Elke Brooks, Pearls' is Nou, elke keer misschien wel een nieuwe broek nodig, maar geen uh, nieuwe bril uh, doe <laughs> Nee, oh, oh. Hij oh. heeft niks met, uh, met Pearl te maken, ook niet nee. met Hans anders. Anders, nee. anders had ik het wel gezegd, dat is uh, weer eens wat anders. En <laughs> uh, goed, allemaal flauwekul natuurlijk. Maar uh, wat geen flauwekul is, wat eigenlijk wel heel triest is uh, voor Zandvoort en. Uh, voor de familie en nabestaanden natuurlijk helemaal. Dat, dat, dat Rieke Jansen natuurlijk is overleden. Ja. Uh, gisteren was ja. er afscheid nemen. begrepen. Ja, gisteren uh, was de gelegenheid... om hier in Zandvoort afscheid te nemen. En uh, vandaag is de crematie. En, uh, hey, ja. Weet je ook waar? Is dat in Driehuis? Ja, of? ja Driehuis Westerveld. Het zal wel de heel druk bezocht de worden, denk ik. Ja, dat... dat Neem ik aan voor wel. Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel mensen ze verwachten. Maar uh, ik, ik neem wel aan dat iedereen er vandaag wel uh, bij stilstaat. Ja. He, nou, dat ze was uh, heel erg bekend natuurlijk ja. van... Uh, mijn wiegje uh, was een stijsselkissie. Ja, ja, ja. Uh, In Amsterdam ze had, huilt. Ja, ja. maar, maar, maar dan, uh, uh, dan denk je al snel van nou ja zo'n zo, zo volkszanger. Uh, uh, maar, maar zij had echt een hele uh, uh, mooie stem. Het zat een mooie stem en het was ook een, uh, een, een heel groot artieste in haar tijd uh, op het, op het variaté vlak. Hè, een cabaret en dergelijke uh, samen met uh, haar man uh, Kees Manders. Kees, ah, is, is dat de familie van Tom Manders? De broer. ja, oh. De broer van Tom Manders. Oké. Okay, dus ja, oh, ja, dat dus... was haar levenspartner. Oh, leuk. ja. Ja, en, is die uh, ook al overleden? Of, of ja, even? Kees Manders is al een hele poos dood. Ja, ja. ja Rika was natuurlijk best op leeftijd. Ze, was 91, ze is 91 jaar geworden. Ja. En, uh, was ze in de ja, laatste tijd was ze nog een beetje uh, mobiel in de zin dat ze nog buiten kwam en zo? En, uh, weet je dat niet? Nee, nee, nee, want uh, ze had last met lopen. En, ja. Uh, uh, ja, ze was veel thuis. Uh, maar ja, ik, ik, voor het, ik, heb er, ik heb de eer gehad om haar een keer te ontmoeten en met haar te praten. En ja. het, het was zo, zo een bijzonder mens. Zo bijzonder, zo lief, echt. Ja. Dat, dat ging gewoon dwars door je hart, man. Zo lief, dat mens. En ik verbaasde me erover, want toen ik uh, haar ontmoette was ze 90. Ja. En uh, een hele strakke huid, hè? Oh ja? Ja, uh, geen rimpeltje, niks. Hoe deed ze dat? En, uh, ja, Weet ik niet. Nee, nee, nee, ze heeft niks laten van doen. Natuur, en, en, van natuur, van natuur gewoon ja, zo. Ja, uh, Sommige uh, mensen hebben dat, die worden gewoon ja, nooit joh. oud. Ja, nee, dat, en de, zoiets had zij ook, want uh, ja, je, je had helemaal niet de indruk... dat je met een 90-jarige zat te praten. Nee. Maar ja, goed, het is jammer. We zijn weer een dorpsgenote kwijt. En een, uh, Amsterdam is uh, ook een uh, zeer gewaardeerde artiesten kwijt. Ja. En uh, vandaag is het afscheid. Nou, zij, is, het. zij had dus een, uh, nog een heel mooi jong uiterlijke strakke huid... maar die oude man met die akkoordio... Dat... Ja, dat was wat minder. Ja, ja. ja we nog wat roepen? Ik wilde zeggen, deze is voor Rika. Oké. Okay. Klonk op het hoekje van het plein... Bij storm, bij wind en regen... Altijd hetzelfde refrein. En ieder die het hoorde, Die vloot of zong het wijsje mee. Met die accordeon Brak er een beetje zon, Door de donkere wolken heen. Oude man, Met je af, waarmee het eens begon Kwam nooit meer op het plein Oude man Met je akkordeon Ik wou dat ik Je nog eens horen kon Als jij speelt maar ik heb hart zo blij. oude de man, to spiel nog eens. Ja, u heeft het zojuist kunnen horen, Rika Janssen. Ze wordt vandaag in driehuis huis We weten niet precies hoe laat, maar in ieder geval dit was hij nog vijf uur. Vijf uur? Vijf uur is het. Oh, dat is de dat samenkomst is, is ja, samenkomst is om kwart voor vijf. Ja. En dus dat... om vijf uur begint de uitvaart. Oké, okay, dus daar kunt u, ja. nog, daar kunt u <tus> nog eventueel nog aan deelnemen als u dat, ja, als als u u zin dat zin de prijs staat. Want wist jij dat haar zuster ook zo beroemd was? Dat wist jij vast wel, hè? Maria ja. Zamora. Nou, die naam ken ik sowieso natuurlijk. Maar ja, die ken je. Maar... Dat, dat was haar zuster. Oh? Ja, dat is ook een, een heel groot zangeres. En dat, maar, maar dat klinkt een beetje vaderwachtig. Die naam, uh, uh, ja, ja, ja, ja. Nou, zowel uh, Rika als uh, uh, tenminste in ieder geval Maria. Die, uh, die, die was natuurlijk gek op Spanje en, en Portugal. Ja. En uh, heel veel van haar liedjes waren ook, hadden ook die invloed uh, daar vandaan. Okay. Ja, Dolly, we moeten, ja. we moeten eruit, want uh, ja, Niels komt het er zo op, aan. He, het ja, uur. Ja. ja, ja, ja, ja. Tot straks, luisteraars. We gaan eerst uh, lachen straks met Herman Vinkers na het Niels. Oh, heerlijk. Ja, en dan, uh, en dan weer lekkere muziek. En natuurlijk uh, rond half twee, ja, weer het uh, gebruikelijke regionale Niels.